Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire pers heeft premier Mark Rutte... voor de tweede achtereenvolgende keer gekozen tot politicus van het jaar. In deze verkiezing van het NOS Radio 1-journaal... is het voor het eerst dat iemand de titel twee keer wint. SP naar de Roemer eindigt op de tweede plaats... en VVD-minister Kamp werd derde. Journalisten typeren Rutte onder meer als een evenwichtskunstenaar... en iemand die vrolijk overeind blijft in een onmogelijke combinatie.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 De onderzoekers bekeken niet alleen het salaris en de bonussen van de topmannen... maar namen bijvoorbeeld ook uitgeoefende optierechten mee. De best betaalde bestuursvoorzitter is John Hammergan van de McKesson Corporation... een farmaceutisch bedrijf. Hij was dit jaar goed voor 111 miljoen euro. Dat komt neer op ruim drie ton per dag. De vroegere president van Tsjechië, Václav Havel, is overleden. Eind jaren tachtig was hij het boegbeeld van de fluwelen revolutie... die een eind maakte aan het communisme in Tsjechoslowakije. Hij zat als dissident jaren in de gevangenis... maar na de omwenteling werd hij president en dat bleef hij tot 2003. Václav Havel kreeg tal van onderscheidingen... waaronder de Erasmusprijs en de Geuze penning. Hij was 75 jaar.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 Het weer nog van het westen uit buien met natte sneeuw, hagel en onweer. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen winterse buien, vooral in het westen. En opklaringen. En ook dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Nou, even Verkeersinformatie files op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch... bij knoppunt Vught 4 kilometer. Op A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Rewijk 3 kilometer. En richting Den Haag bij Gouda 8 kilometer.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 N.O.S. N.O.S. Radio Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, we zijn er tot zes uur met de laatste vier wedstrijden van deze competitieronde voor de winterstop. Vier wedstrijden die absoluut het, het, ja, het, het etiket top kunnen gebruiken, want het zijn alle vier al hartstikke mooie wedstrijden. Te beginnen in de Amsterdam Arena begon om half één Ajax te de Den Haag. Filip Koken. Waar Wesley Verhoek invallen nu een voorzet loslaat. Maar die wordt eenvoudig weggewerkt door de verdediging van Ajax. Dat dat makkelijk heeft in deze wedstrijd. Nog een kwartier te spelen. Het is 2-0 dankzij goals van Eriksen en Theo Jansen. Maar het meest besproken voor het moment van deze wedstrijd het is de tiende minuut. De rode kaart na een Afrikaanse tackle van Lewin. Een goed gezien van Kevin Blom. Een uitstekende beslissing om Lewin rood te geven. En het was net of er in die wedstrijd daarna een ventiel werd losgedraaid... waardoor de spanning weg uit deze wedstrijd. Want uh, Ajax was daarna heer en meester, maar scoorde slechts twee keer. En dat is toch een beetje te wijten aan het uh, slordig afwerken... op de goal van Coutinho van de spitsen van Ajax. 2-0 dus nog, met nog een kwartier te spelen. Wat te denken van die andere wedstrijden... zometeen om half drie Feyenoord tegen FC Twente... en NAC tegen koploper AZ. En als toetje om half vijf ook nog Heerenveen tegen PSV. En er is uh, ook wielrennen vandaag, de uh, veldrijden... Om de wereldbeker straks Lars Boom Gio Giolibers meer is de vrouw, hè? Ja, eerst de vrouwen en dan uh, toch wel een sportvrouw die je goed kunt vergelijken met Langsboom. Want meestal uh, wint ze wel op de plekken waar ze start. Op de plekken waar ze de zin heeft gezet op een overwinning. Met Langsboom moet je dat nog maar afvragen trouwens. Want die heeft al aangekondigd dat hij niet zo goed is als vorig jaar. Toen hij aan het uh, veldritseizoen begon. Voor hem natuurlijk een kort seizoen voorbereiding op het lange wegseizoen. Voor Marianne Vos geldt eigenlijk hetzelfde. Maar zij gaat door tot en met de wereldkampioenschappen. Heeft ook die regenboogtrui te verdedigen. En we zien er nu ook in die regenboogtrui rijden. ...in de laatste meters, honderden meters van deze wedstrijd... ...in name op die lastige citadel die we ook al kennen van de wegwedstrijden. Behoog boven namen uittorenend, lood- en loodzwaar parcours. Een parcours voor specialisten, een parcours voor mannen en vrouwen met veel kracht. Daar komt Marianne Vos op weg naar de materiaalwissel. We zijn inmiddels alweer een minuutje of negen onderweg in deze laatste ronde. En dan zie je dat ze de shirt al schoon begint te vegen... ...en dat ze dan op de weg aankomt om dan zometeen hier te gaan finishen. Kijken of het publiek al veroverbuigt, dat doen ze inderdaad om te kijken waar de wereldkampioen blijft. Daar komt Marianne Vos, armen omhoog. U hoort het publiek roffelen op de reclameborden. Zij wint met overmacht de wedstrijden. De voorsprong die ze zojuist had met nog één rondje te rijden was 43 seconden op. Lucie Chanel, de Française Catherine Compton rijdt op de derde plaats. Helen Wyman op de vierde plaats. Sophie de Boer, de Nederlandse als vijfde en de leidster in de stand om de wereldbeker. Die doet het niet best hier, maar er is ook geen parcours voor haar. Definitie van de Brand. Die toch moeite heeft hier met die zware fietsstukken en ook die loopstukken. Die kan daar niet echt goed uit de voeten. Zij rijdt dus op de achtste plaats. Maar Marianne Vos wint hier in ieder geval de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. In kokseide was ze al een keer tweede achter Van de Brand. Dat was haar debuut weer in dit veldritseizoen. Ze heeft een trainingskamp achter de rug in Zuid-Afrika. Tien dagen daar naartoe geweest. Getraind in de zon. Gisteren met overmacht de wedstrijd in Essen gewonnen. En vandaag dus de wedstrijd in Namen. Chapeau voor Marianne Vos. En Natuurlijk ook straks aandacht voor de wereldtitel. Opgeëist door Dorian van Rijsselbergen. RSX, RSX klasse. En we hebben het dan over zeilen. En in dit geval surfen. Ook daar alle aandacht voor. Nielsen wereldkampioen. You don't have to be beautiful. To turn me on. I just need your body, baby. En we gaan meteen naar de Amsterdam Arena voor Ajax tegen Ado. Philip. Invaller Boelikin staat amper een minuutje of vijf in het veld. Of hij scoort tegen zijn oude club na aangeven van Eriksen 3-0. Met nog zo'n 10 minuten te spelen. Het is nu wel definitief beslist. Maar ja, dat was het eigenlijk al. Een geweldige fout overigens van verdediger. Een toko van Ado. Ook al een invaller. Boelikin maakt er 3-0 van bij Ajax tegen Ado. You don't have to be beautiful to turn me on.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 I better dance now. Nog in jaren 80 een hit voor Prince en later bij Art of Noise. En Tom Jones het ook nog een keer nagedaan. Ja, Ajax wint dus met 3-0. Op zijn minst van uh, ADO Den Haag doet dus wat het doen moet... en houdt druk op de top 3. Philip Koken. Ja, ja, op zijn minst, ja. Want er kunnen nog wel een paar doelpunten bijkomen, denk ik zo. Hoewel Ajax overigens wel, uh, daar zou je niet zeggen aan de score... een veel mindere tweede helft speelt dan uh, de eerste helft. Maar ja, menig voetballiefhebber en ik zelf ook... Uh, had zich toch uh, ja, een beetje voorbereid op een hele spannende wedstrijd. Zeker gezien het vorige seizoen toen Ader nog zes punten pakte in de competitie tegen Ajax. En hier ook won met 1-0 door een treffer van Wesley Verhoek. Maar deze wedstrijd is vermoord al in de tiende minuut door die rode kaart van uh, Lewin. En daar is niemand anders dan Lewin zelf verantwoordelijk voor. Het was een hele domme tweebenige tackle op een plek waar het volstrekt niet nodig was. En uh, Blom had uh, terecht ook uh, geen genade met uh, Lewin. Stuurde hem weg. En toen was de wedstrijdspanning eigenlijk wel over... Ja, er is in de publieke opinie nog wel eens uh, gedaan aan Blom-Bashing... als hij een rode kaart uh, gaf. Ik noem dat maar even zo. Maar hier is Blom uh, vanmiddag toch de beste man op het veld. Hij uh, heeft het allemaal heel goed in de smiezen. Zit er heel kort op. En gaf ook volkomen terecht uh, de rode kaart aan Lewin. En merkwaardig genoeg, dat vond ik uh, ook wel uiterst merkwaardig... dat uh, Maurice Stijn, de coach van ADO... daarna we heel lang wachten tot het inbrengen van een extra verdediger. Nu trouwens een kans voor Eusbilis. Gepakt door uh, Coutinho. En dan schiet... Uh, uh, Eriksen maar net naast weer een kans van Ajax die om zeep wordt geholpen. Want in dat half uur in de eerste helft... Waarin uh, Stijn weigerde te wisselen en gewoon met drie verdedigers bleef verder spelen. Creëerde Ajax, ik denk, acht, negen hele grote kansen. En daarvan werd er maar eentje benut van uh, Eriksen na aangeven van Lodero. Een prachtige assist was dat overigens van uh, Lodero. En omdat Ajax maar met 1-0 uh, leidde bij rust, bleef het uh, ogenschijnlijk nog eventjes spannend. Maar ja, dat was slechts voor de schijn, want uh, er was zo'n gigantisch overwicht. En alleen bij een verdwaalde counter met Schiri uh, in de hoofdrol kon Ado af en toe... ...toen nog eens gevaarlijk worden. Goed, spanning is er nu in het geheel niet meer. ADO probeert nog wel een aanvalletje op te bouwen, maar wacht eigenlijk ook op het eindsignaal. 3-0 staat het doelpunten van Eriksen, Theo Jansen en zojuist Boulekin, En we hebben nog ruim vijf minuten te spelen. En dat geeft ons de gelegenheid, ik zei het u net al, om het even te hebben over een nieuwe Nederlandse wereldkampioen. Want we hebben er weer een bij, Dorian van Rijsselbergen, de windsurfer, de RSX-klasse. We gaan erover praten met de man te plekken, Ajot Kloosterboer. Ajot, um, ik zeg weer een Nederlandse wereldkampioen. Het was spannend tot de laatste rit, hè? Um, het was inderdaad wel spannend, want jou van Rijzenbergen stond tweede in uh, de rangschikking, achter de Paul Pjotter Niska, dat is de wereldkampioen, die hier dus zijn titel verdedigde. Die had uh, gisteren een hele goede dag en Dorian had een paar foutjes. Dus Niska stond aan de leiding had maar één puntje voorsprong op uh, Dorian van Rijzenbergen. Dus wie van de twee voor de ander zou finishen, die zou wereldkampioen worden. Er was nog een andere Pool, uh, Primslav Marcinski, die deed ook nog mee om de prijzen. Dorian had zelfs nog naast het podium kunnen vallen, maar dan had het wel heel erg mis kon, uh, moeten gaan. En Glijstenberg, uh, uh, deed wat hij moest doen, had een uh, zeer assertieve start en uh, eigenlijk hadden die Polen... We komen zo even bij je terug, uh, Ajald. Eerst even snel naar Filip Koken in de Arena. Weer gescoord, Filip. Weergescoord inderdaad 4-0. De verdediging van Ado zakt nu echt helemaal door zijn hoeven. Een mooi hakje van Bulikin en Soulemani mag dan ook weer eens een keertje scoren. Nog een minuutje of vier, denk ik, te gaan in de officiële speeltijd. En Ajax leidt met 4-0 afgetekend tegen Ado. Wat een goal! De ere divisie. Al Alle wedstrijden van gisteravond. Eerst uh, zult u denken: is dat zeilen dan niet belangrijk genoeg? Nou, de lijn, u hoorde het al, was moeizaam. Uh, die is op dit moment verbroken. We proberen Ayo Troost weer aan de lijn te krijgen. In ieder geval even kunnen vertellen dat Rijsselbergen de Polen achter zich heeft laten wereldkampioen is. Maar nu de hoogste tijd voor het voetbal van het weekend. We beginnen We met de wedstrijd van gisteravond. Tegen Akles tegen Vitesse werd 0-1. Die goal werd gemaakt vlak voor tijd door Kashia.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 Ja, nu, uh, dit gevoel is gewoon. Uh, en omdat ik ben helemaal niet blij hoe we het gedaan hebben vanavond, Toch vooropgesteld. Maar het neemt niet weg dat we wel met z'n allen heel blij zijn met, uh, met het resultaat en de daarbij behorende drie punten. En dan nog even naar de doelpunten maken. Guram Kashia, toen de hoekschop, hoekschop kwam vlak voor tijd, wist ook de aanvoerder van Vitesse dat het een van de laatste kansen van de wedstrijd was om nog te komen tot de winst. Ik zei tegen mezelf: je moet scoren. Dus so ik scored. Ik ben blij nu en het hele team is blij. Het was. Last game before the Christmas, because in the competition for fans was very important, so happy Christmas. Ja, het heilige boontje zalig en gelukkig kerstfeest dus uh, vanuit uh, Georgië. Kashia was blij met zijn doelpunt. En de drie punten in de laatste competitiewedstrijd van 2011. FC Groningen tegen FC Utrecht werd 1-0, Rus 0-0, Texera 1-0. En dan denk je 1-0, magere uitslag, misschien wel een saaie wedstrijd. Maar dat was volgens Groningen trainer Pieter Huistra alles behalve het geval. Er gebeurde van alles. En ik denk, uh, wat dat betreft, uh, twee ploegen die er open en bloot voor gingen. En uh, ja, nou, ik ben wel blij natuurlijk dat wij dan met drie punten hier aan de... Uh, ik denk wel verdiend, maar wel uh, met drie punten de winterstop ingaan. Die we... en ik denk dat we onszelf in een aardige positie hebben neergezet. We hebben uh, tot nu toe, denk ik, uh, met onze jonge ploeg uh, ja, de punten binnengehaald. Soms hier en daar wat punten verloren. Maar ik denk dat we nu straks met de blessures erbij in een uitgangspositie komen... die heel veel hoop geeft voor de tweede seizoen zelf. Met de blessures daarbij bedoelt hij natuurlijk de teruggekeerde mensen van de blessures. Utrecht heeft ook veel te maken met blessures. Toch ging de ploeg van trainer Jan Wouters eh, toch vol voor de winst Jan. Ja, we wisten ook dat, dat Groningen best wel in de moeilijke fases zat. Dus, dus ja, ik hou er niet zo van om eh, ondanks de vele blessures om, eh, om af te wachten. Als je daartoe gedwongen wordt, dan oké. Okay. In de eerste helft was dat wel een paar keer het geval dat we daartoe gedwongen werden om alleen maar te verdedigen. Kreeg Groningen ook wat betere kansen. Ja, ik hou er wel van om, om, om te spelen voor je kansen, ondanks dat je wat blessures hebt. In kerkrader werd Roda XC tegen excelsior 7 0 Bij de rug stond het 3-0. Goals van Vukovic, de Beulen, Vormer, Sojuin, Donald Soutschuin. En de 7-0 was van Lebedinski. Grote overwinning, dus van Roda. Een knap resultaat, maar het had ook te maken met de poveren tegenstand van Excelsior. Roda trainer Harm van Veld over erover. Dat is misschien zo, maar dat, dat win je ook zelf weer af. Je moet toch je kansen afmaken, je moet ze creëren. Uh, dus dat gaat meestal hand in hand. Belangrijk is dat mijn team zijn werk heeft gedaan. En als je dan 7 kunt maken, dan is dat toch een goed resultaat als, als team. Een week na het 5-0-verlies tegen Heerenveen... kreeg Excelsior dus opnieuw een grote nederlaag te verwerken. Rotterdammers hebben een doelsaldo van 12 tegen en 0 voor in die twee wedstrijden. Trainer John Lammers is blij dat het winterstop is. De laatste twee weken zijn we door de ondergrens ge gezakt. Omdat wij, denk ik, het seizoen net twee wedstrijden te lang heeft geduurd. We hebben heel veel jonge jongens die moesten wennen aan dit niveau. En je merkte het op de training al dat, dat eigenlijk de belastbaarheid van de spelers achteruit ging. Ja, dat is in, in feite geen schand. Maar je hoopt dat ze dan nog één of twee wedstrijden volhouden. En dat is niet gelukt. En dan nog even terug naar Roda. In de winterstop gaat de club in gesprek met trainer van Veldhoven... over verlenging van zijn contract. De Belgische oefenmeester wil wel door in Kerkrade, maar dan wil hij wel de toezegging krijgen... om zijn selectie volgend seizoen te kunnen versterken. Absoluut. Ik denk dat ik bij Roda alleen nog maar bezuinigd heb. Ik heb dat ook al een paar keer aangegeven. Ik wil nu een bepaalde continuïteit in inkrijgen. Uh, Kijk, Jonker vormig gaan uit contract. Vormig ziet er steeds meer uit dat hij ook gaat vertrekken. Goed, ik zou toch wel een meer een, een elftal willen gaan uitbouwen. En uh, die gesprekken ga ik ook aan. En voor wij zo verder gaan met NEC-VVV, even terug naar Philip Koken. Want uh, 2011 voor Ajax en ADO zit erop. Philip. Dat zit erop en het is voor Ajax in ieder geval dan heel goed afgesloten met een 4-0 overwinning. Cruciaal in deze wedstrijd was de rode kaart voor Lewin in de tiende minuut. Het vroeg een besluitvaardige scheidsrechter om daar resoluut tegen op te treden. En dat deed Kevin Blom rood voor Lewin. En daarmee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. En Ajax hoefde niet eens tot het uiterste te gaan om ADO toch nog met 4-0 op te rollen. Doelpunten van Erikse, Theo Jansen, Bulikin en Suleimani. Een hele simpele zegen naar die rode kaart voor Lewin voor Ajax. Wij gaan verder met het overzicht. Gisteren weer ook nog NEC, VVV, belangrijke wedstrijd onderin. 1-0 Gozens rust 2-0 Gozens Eindstand Nuitink van NEC kreeg een rode kaart in de 53ste minuut. Maar de man van de vrije trappen was dus terug. Gozens schoot twee keer van grote afstand raak. Ja, hoe doe je dat nou? Tegenstanders let even op. Zo aan het eind van 2011. Gozens verklapt zijn geheim. Ja, ik heb ooit uh, gelezen dat Roberto Carlos uh, op het ventiel schoot. En eigenlijk ben ik dat toen een paar keer gaan proberen. En dat uh, had aardig wat, uh, ja, aardig wat effect voor mij. Dus uh, ja, dat ben ik ook gaan doen. Ja, en uh, met, deze, uh, met deze ballen zie je, het, uh, ja, zie je ze alle kanten op gaan. En uh, ja, het zou een beetje jammer zijn als je zou zeggen dat het een, dat het een fout is van de keeper. Hè? Twee ballen van verre afstand dus die erin gingen. Van Goossens dus die nog altijd in de nadrukkelijke belangstelling staat van Swansea City. En de middenvelder legt uit hoe die situatie er nu in de winterstop voor staat. Uh, nou, heel simpel. Um, ik heb uh, met de clubleiding gesproken... en uh, aangegeven dat ik in de winterstop uh, pas erover na ga denken. Omdat er gewoon nog twee hele belangrijke wedstrijden zijn, waar nu, waarvan nu nog één. En in de winterstop gaan we kijken uh, ja, wat er gaat gebeuren. En dan, uh, dan zien we het wel. En zult u denken, het is toch winterstop. Wat is die andere belangrijke wedstrijd? Nou, die is heel belangrijk in de Nijmegen-omgeving. NEC Achilles, de bekerwedstrijd die er nog aankomt. Willy Boeser dan, ondanks de nederlaag. De interimtrainer van VVV kon toch niet heel boos worden op zijn ploeg, Willy? Het ja, enige wat ze niet hebben gewacht is de goal maken. Ik denk op het moment dat uh, Babels een mindere dag heeft vandaag, dan schieten we gewoon twee, drie ballen binnen. En dan is het afgelopen met NEC. Maar dat gebeurt niet. Uh, ik moet zeggen, we hebben op het moment dat we de rode kaart kregen, hebben we meteen de gedachte gehad om uh, pressie vooruit te spelen. Niet te laten uh, voetballen. Nou, dat is ook gelukt. Alleen je bent het wachten op die goal. En, en die blijft uit. En je bent vandaag door uh, twee kanonscores, ik ben gewoon uh, kapot geschoten van Goosens. Dus uh, dat is zuur. Dat is zuur. 2-0 werd het dus daar. Andere belangrijke wedstrijd onderin werd vrijdagavond al gespeeld. De Graafschap verloor op eigen veld, ondanks een 1-0 voorsprong... met 3-1 van RKC Waalwijk. De stand AZ is koploper met 38 punten uit 16 wedstrijden... en PSV is tweede op 4 punten achterstand. Twente, derde met 33 uit 16. Ook uh, Ajax heeft nu 33 punten, maar dan uit 17 wedstrijden. En Vitesse, vijfde met 29 uit 17. 14 e Utrecht 17 uit 17, ook NEC 17 uit 17, 16de Gaafschap met 12 punten uit 17 wedstrijden, en voorlaatste VVV met 10 uit 17 en hekkensluiter Excelsior 8 punten uit 17 wedstrijden. Het programma is zo meteen om half drie beginnen NAC tegen koploper AZ en Feyenoord Twente. En om half vijf hebben we dan ook nog Heerenveen tegen PSV. In de Jubilee League wordt ook nog een wedstrijd gespeeld. Willem II tegen Cambuur. En we zeiden zojuist al even voor Ajax beginnen nu de winterstop. Maar er is natuurlijk ook nog een bekerprogramma tussendoor. Hè? Dat meer dan de moeite waard is. Ajax, AZ, heet ja, om ja. de beker. Dus moeten we inderdaad Zend allemaal niet vergeten. De competitie ja. zit erop, maar er zijn nog wel hele belangrijke bekerwedstrijden. Wij gaan het weer even hebben over zeilen. De lijnen beker? zijn hersteld. Ajax, okay, kloosterboer. Oh ja, ja, dat klinkt een stuk beter, Ayot Nu, daar, daar horen wij jou ook. Je hebt net al kunnen uitleggen ja, okay. over Dorian van Rijsselbergen. Um, uh, hoe hij de Polen met name achter zich kon houden. Bij die surfers, want zo noem ik het dan toch maar weer even, altijd ontzettend belangrijk uh, wat voor weer het is. Was het ook het weer en het water voor van Rijsselbergen deze week? Uh, ja, dat was het. Maar Dorian is uh, toch wel zo allround dat hij elk weertype aan kan. En dat is wel zijn een sterke punt. Maar goed, als je het uh, hebt over weer. De Fremantle Doctor hier in Perth. Daar staat deze locatie onbekend. Dat is een, uh, een windje die in deze tijd van het jaar heel veel voorkomt. Daar hebben de Nederlanders op getraind hoor. Dus het, helemaal onbekend is het niet. Als de, de woestijn achter Perth opwarmt. dan uh, trekt de zeewind daar naartoe. En dan heb je een hele mooie steady breeze. 14 knopen. En uh, Dorian van Rijsselberg uh, ja, die is dat natuurlijk gewend. Hij komt van Texel, heeft ongeveer uh, dit soort weer en dit soort water voor zijn huis. En is daar groot gebracht. En, uh, hij kon hier uh, zeer goed uit de voeten. Nou, ik vraag dat natuurlijk ook mede. Omdat we uh, vooral vooruitkijken met die drie prachtige medailles die we daar gehaald hebben naar Londen. En dan ook een beetje kijken naar het water en het weer van Londen. Maar jij zegt van Rijselberg is zo so allround. Uh, die gaat in Londen ook voor de medailles? Hij gaat zeker voor een medaille. Ja, Londen. Um, het is natuurlijk niet uh, in, in, in de stad. Maar het is in Weymouth. En dat is uh, nou, drie, vier uur rijden. Ja. Ten uh, zuidwesten van uh, de stad Londen. En uh, daar, staat een, ja, daar staat meestal een windje... wat te vergelijken is met, met wat je in Scheveningen kunt aantre aantreffen. En uh, dat is voor de Nederlanders gunstig. Maar inderdaad, wat je zegt... Uh, Dorian van Rijsselberg is uh, zo allround... dat hij... Ongeacht welk weertype uh, toch een hele goede kans maakt op, uh, op een medaille. En nu is hij natuurlijk de favoriet met uh, twee kaalgoud om de nek. Ja. We hebben twee goud en zilver. We hebben toch ook nog wel een tegenvaller gehad met uh, de Westerhof en Berghout in de 470-klas. Daar hadden we toch echt op meer gerekend? Hè? Ja, en daar hadden ze zelf ook op gerekend. Uh, Lopke Berghout was uh, in tranen voor de camera. Misschien heb je het gezien. Ja. Um, ja, ze was uh, echt zeer emotioneel, want ze had hier echt haar zin opgezet. En had daar ook heel erg hard voor getraind. Maar uh, Lokke Werkhout, die, uh, ja, die, die is misschien uh, verwend geweest met het, uh, met het aantal titels. En, en moet nu even wennen aan deze nieuwe situatie, dat er ook, als ze een steekje laat vallen... dat er anderen zijn die, uh, die dan meteen klaarstaan om, uh, om, dat, uh, om die vaandel uh, te dragen... En uh, ja, het, het, is toch, uh, het, het blijft een moeilijke sport uh, zeilen met z'n tweeën. Want uh, Lisa Westerhoff uh, en Bobke Berghout zeilen nog niet zo heel erg lang samen. Hebben weliswaar twee wereldtitels uh, binnengehaald, maar die eerste was al vrij snel was een, een onverwachte. En uh, na die tweede werd Lisa Westerhoff ziek, die kreeg uh, de ziekte van Pfeiffer, is er heel lang uit geweest. En Ik heb het gisteren al uitgelegd. De samenwerking zal een beetje roestig zijn. Ik denk dat dat de, de voornaamste reden is dat, dat dit duo op dit moment nog niet zo goed presteert. Er klikt iets nog niet helemaal, maar ze hebben er alle vertrouwen in dat het wel goed komt in Weymouth. Nou, wij sluiten af met twee gouden en een zilveren medaille. Dank. Eh, hier en daar nog wat te winnen, maar ook misschien wel wat te verliezen komend jaar. Maar met zeilen gaan wij met vertrouwen naar Londen en dan drie uur van Londen. Dankjewel. Zo is dat. En om half drie. we kijken vooruit. Iets korter uh, yeah, uh, bij ons. Uh, in de Kuip begint dan de wedstrijd tussen Feyenoord en Twente. Rotterdammers doen het best goed in uh, grote wedstrijden. En Twente heeft de drie punten heel hard nodig om in de race te blijven voor het kampioenschap. Kortom, het belooft een mooie wedstrijd te worden daar in de Kuip. Jan Rolfs kijkt vooruit naar die wedstrijd met de coach van Twente, Co Adriaanse. Ko in de Kuip, wat doet het met jou? Ja, niet zoveel eigenlijk. Dit is een van de, van de wedstrijden. Je bent drie keer gevraagd toch in het verleden door Feyenoord? Ja, maar goed, dat is toen niet doorgegaan. Dus uh, dat is ook weer lang geleden. Dus uh, ja, dat maakt niet zoveel uit. Er zijn wel meer clubs in Nederland die me gevraagd hebben. En waar ik ook ooit een keer op bezoek ben geweest. Maar wie weet, Van Geel nu hier, uh, ooit in de toekomst nog? Nou, ik denk het niet. Ik, uh, Koeman doet het hartstikke goed. Dus uh, Koeman uh, zal gaan verlengen. En dat is goed. En ik ben trainer van Twente met, uh, met de bedoeling ook om langer bij Twente te blijven. Dus, dus uh, het is eigenlijk zo goed als uitgesloten. Ja. Nu zijn alle statistieken naar boven gehaald over jou als coach en Ronald Koeman als coach. Nu heeft Koeman nog nooit voor jou verloren. Hoe komt dat? Uh, ja, hoe komt dat? Dan moet ik al die wedstrijden weer in mijn geheugen terug gaan graven. Wie tegen wie? Was dat tegen, Benfica? Was het tegen Porto? Was het tegen... Twee keer met Benfica tegen Porto, inderdaad. Was het tegen Willem II, Dat uh, was het tegen Vitesse. Want hij... Daar zit geen structuur in volgens jou? Nou, er, er zit misschien wel een structuur in dat, dat Ronald, uh, als een topwedstrijd zou zijn, uh, vaak in staat is om een team goed neer te zetten. Compact neer te zetten en te reageren op een tegenstander. Tegenstander het spelen onmogelijk te maken en daar uh, een coachje mee pikken. Dat, dat was de strategie altijd van Ronald. Dit jaar zie je eigenlijk iets nieuws: dat hij ook zijn team. Vooruit durft te laten spelen met voorchecking. Dat heb je heel vaak bij, bij teams van Koeman niet gezien. Dat trekken we meestal onmiddellijk terug. En dat is een mooi facet, dat beheersen ze ook. En uh, eigenlijk Ajax uit was een heel mooi voorbeeld dat uh, Feyenoord heel gedurfd naar voren kan spelen. Ja. Uh, jij bent een aanvallende coach, dat, dat zeg je ook altijd. Heb je dan toch niet iets van: moet ik niet van die tien keer leren dat ik toch wat behoudender ga voetballen? Ja, dan was ik toch eerder achter moeten komen. Ik ben nu al uh, zo lang trainer. Maar me voor deze wedstrijd? Nou, nee, ik ga niet mijn leven en mijn filosofie veranderen voor die ene wedstrijd. Wat wordt het voor wedstrijd? Uh, Feyenoord heeft het voordeel natuurlijk uh, van de Kuip. Ze kunnen mensen achter zich krijgen als ze het goed doen. Kunnen ze ook tegen hun krijgen als ze het niet goed doen. Uh, zij moeten ons inhalen. Ze kijken omhoog, dus zij hebben een richtpunt om het gat kleiner te maken... Nou, wij moeten proberen hier in de uitwedstrijd uh, uh, op de been te blijven. Uh, en, en proberen te winnen om het gat nog groter te maken. Want we hebben natuurlijk drie punten nodig om uh, kampioen te worden. Dan moet je ooit toch wel ver in de 70 punten halen. En uh, die punten kan je hier ook halen. Wordt het Janko, wordt het Luc de Jong, wordt het beide? Hoe aanvallend ga je spelen? Het wordt beide. Dus uh, Mark in de spits en uh, Luc speelt vanaf de teampositie. Zo was dat in gesprek met Jan Roelf. Die wedstrijd uh, gaat zometeen beginnen in de KUIP. Het is één minuut over half drie. Radio 1. Het NOS-journaal. De hoofdpunten met Jan van der Putten. De parlementaire pers, heeft premier Mark Rutte... voor de tweede achter een volgende keer gekozen tot politicus van het jaar. In deze verkiezing van het NOS-radio 1-journaal... is het voor het eerst dat iemand die titel twee keer wint. SP-leider Roemer eindigt op de tweede plaats en VVD-minister Kamp werd derde. Parlementaire perskoos ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten tot het politieke talent van het jaar. De topmannen van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven zijn het afgelopen jaar fors meer gaan verdienen. Een Amerikaans onderzoeksbureau heeft berekend dat de topmannen er gemiddeld ruim 36% op vooruit gingen. En ook leiders van minder grote bedrijven hebben het afgelopen jaar een hoger salaris gekregen. Best betaalde bestuursvoorzitter is John Hammergan van de McKesson Corporation, farmaceutisch bedrijf. Was dit jaar goed voor 111 miljoen euro? Dat is drie ton per dag. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiderslot 2 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Reewijk 4 kilometer. En bij Oosterbeek 3 kilometer. En richting Den Haag op de A12 bij Gouda 4 kilometer. Een minuten over half drie. We zaten nog even over die drie ton per dag na te rekenen. Maar we gaan maar eens voetballen bij Feyenoord tegen Twente. Ronald van die verdient ook wel wat. Geen drie ton per dag. Maar het gaat om de wedstrijd. Feyenoord-Twente. Ja, je verdient het misschien wel. Maar je krijgt het niet altijd. Uh, spelen een minuut. 0-0 is de stand bij Feyenoord-Twente. Met alleen nog maar balbezit eigenlijk voor uh, Feyenoord. Dat uh, steeds probeert via schaken aan te vallen. Nu via Guidetti. En uiteindelijk levert dat slechts een doeltrap op voor FC Twente. Dat dus speelt met De Jong en Janko. Janko in de spits en De Jong op 10. Niet met Leroy Ver die hier natuurlijk met fluitconcert is. Begroet de oudspeler van de club. Zit op de bank. En verder eigenlijk nauwelijks bijzonderheden bij Twente. Behalve dan dat Rami die normaal gesproken wel zal spelen. Nu niet in de basisopstelling staat omdat hij ziek is. En John speelt voor hem op de rechterkant. Chadli aan de linkerkant. De Feyenoord is Klaas hier terug. Vorige week uit te vallen met een hersenschudding. Een lichte weliswaar, dus gewoon weer op het veld. Stefan de Vrij is terug bij de selectie. Maar verder heeft Koeman niet gesleuteld aan zijn opstelling. Behalve noodgedwongen, omdat CQ Sisse er niet bij is. Voor hem speelt Cabral in de basis aan de rechterkant. En schaken aan de linkerkant in de Feyenoord aanval. Altijd een leuke wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente. Kijken of dat vandaag ook gebeurt. Het veld ligt er goed bij. Er staat een winterzonnetje En het is ijskoud. En het publiek springt zich warm op het moment dat... Twente balbezit heeft en via Douglas rond de middenlijn zelfs besluit om terug te spelen richting Michailov. Bal gaat vervolgens weer naar Wisselhof via de keeper. En zo krijgen we misschien de eerste fatsoenlijke aanval van FC Twente. Feyenoord plooit zich terug. De koppeltjes worden gemaakt. Je ziet de Bakal achter de brama aanlopen. Op dit moment en ook Landsaat en Elamadi vormen een koppel. Klaas die zal dan de jong moeten opvangen. Koeman reageert over het algemeen in wedstrijden van de teams van Co-Adriaanse. Tegen de teams van Co-Adriaanse Twente staat dus heel aanvallend. Maar kijken wat daar nu van terecht terechtkomt. zit voor het Team Dali. Ook al een oud Feyenoord, Landsaat dan aan de linkerkant. Iets voor de middenlijn. Paas de bal richting uh, Chatli, Die uh, ziet dan dat Landsaat opkomt aan de linkerkant. Bal in één keer gegeven op de Jong. Wat oponthoud wordt er verzorgd door uh, Kelvin Leerdam. En dan kan Feyenoord uitverdedigen. Heeft Schaken de bal in de middencirkel. Het kan naar de rechterkant. Cabral. Eerste combinatie met Schaken. Komt niet helemaal goed uit. Moet terug naar de as van het veld. In uh, de middencirkel staat Karim El Amadi. Dan gaat uh, Twente stoorden via Janko en Landsaat, En moet Feyenoord even een etage terug. Dan maar een lange bal, dringt Ron Vlaar. Richting uh, Guidetti, Guidetti in een duel op gebied met Peter Wiskerhof, gewonnen door Wiskerhof. En vervolgens wordt het volgende duel El amadi Rosales in het voordeel van Rosales beslecht. Maar die geeft vervolgens weer een slechte paas die door Martins Indy kan worden ontvangen. Vier minuten spelen we in de Kuip 0-0. Wat kan de nummer 12 nak tegen de koploper tegen AZ in Breda, Richard van der Made. We zullen het afwachten. Een vol stadion in Breda. De wedstrijd inmiddels drie minuten oud. 0-0 nog de stand. En het balbezit in die eerste minuten voor de koploper in de eredivisie voor AZ. Vier punten voorsprong op de achtervolger PSV. Dat natuurlijk later op de middag nog in actie komt. En AZ nu het balbezit op de helft van NAC. Charles John Benschop heeft vandaag een basisplaats bij AZ. Het heeft allemaal te maken met... Uh... De afwezigheid van Berens, hij is er niet bij vanwege griep. En ontbreekt dus vanmiddag hier in Breda bij AZ. En aan de kant van NAC valt op dat Milano Koenders een basisplaats heeft. Dat heeft dan weer te maken met de schorsing van Jens Jansen. Verder geen wijzigingen ten opzichte van vorige week toen NAC nipt verloor van PSV AZ. Dat won vrij eenvoudig thuis tegen de Graafschappen met 4 tegen 0. Maar de laatste twee uitduels, toch vijf verliespunten voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek. De bal ligt bij Jelle ten Rauwelaar, de doelman van uh, NAC Breda. Drie spitsen natuurlijk weer bij uh, AZ die nu uh, direct beginnen te jagen op uh, Bottegien die de bal vervolgens weer terugspeelt. speelt naar ten Rauwlaar. en dan een lange bal opgevangen weer achterin door uh, AZ met Mooij Zander uh, Wernbloom en dan richting uh, Maherma die leidt balvlies kan AZ uh, even weer uh, terug moet NAC uh, proberen de spits te vinden, dat is Kolk, maar dan zit dan mooi Zander weer tussen en zo zijn de eerste minuten heel duidelijk in het voordeel van uh, AZ dat uh, natuurlijk weer uh, de aanval zoekt meteen vanaf het begin. De bal nu naar de rechterkant. Het is uh, Benschop die uh, vraagt, ontvangt. Weer terugspeelt nu naar uh, Mooij Zander. Zander kijkt dan uh, of de mensen bewegen in het middenveld. Dat is bijna niet het geval. Elm komt de bal dan halen. Kaats weer terug naar van Die steekt uh, dan de middenlijn over. paast naar uh, Maher. Vorige week nog een prachtig doelpunt van hem in de wedstrijd tegen de Graafschap. Maher dan weer terug. En zo schuift AZ de bal rustig rond. Gaat hij vervolgens nu naar uh, Wernbloem die... Vraagt En dan een lange bal richting Benschop. Misschien het eerste gevaar nu voor AZ. Maar Nak vangt de bal dan achterin weer keurig op via Gillissen. Toch weer AZ nu aan de linkerkant van het veld. Omdat AZ er bovenop zit en Nak wat paniekerig oogt. Wat onrustig in die eerste minuten. Het is duidelijk AZ dat herenmeester is in die eerste vijf minuten van de wedstrijd hier in Breda. 0-0. To call two people, one pulse, and No memory at all. Just the Het is nog maar net begonnen. We gaan naar de kaart. Oh, van de Geer. Wie anders dan John Pietetti maakt de goal voor Feyenoord na vijf minuten spelen. De zweet ligt op dit moment op zijn buik op de grond. Het was een tikje van dichtbij. Hij kreeg de bal, naar mijn idee, van Bakal voor. En dan komt hij naar de eerste paal en tikt hij de bal. Beheerst in een hele vloeiende beweging achter Michaël. Die er nog wel aan zit, maar hem niet kan tegenhouden. 1-0 voor Feyenoord.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 About you and me. You throw out the recipe. It's not about you or me. Throw out the recipe. Forget about you and me. You throw out the recipe. Because a good free Raccoon natuurlijk. En met toekahit. Ja, dat doe je als een echte disjockey. Ja, Raccoon. Dit. We gaan gelijk door naar Ronald van der Geer. Ja, dat, dat moet het goed doen daar in de Kuip. Die voorsprong van Feyenoord tegen Twente, Ronald. Ja, daarom is de sfeer ook goed in de Kuip. Twan, na 10 minuten die 1-0 voorsprong. Jonky Detti met een prachtig doelpunt. En nu moet Twente dus komen. Komt het ook met Rosales via de rechterkant. Bal komt wel bij de eerste paal. Daar waar Janko opduikt. Maar ook Bruno die. En dan heeft Janko een overtreding gemaakt tegen de verdediger van Feyenoord. En dus een vrije trap voor de Rotterdammers in eigen strafschopgebied. Doelpunt nummer 9 van Guidetti. Wat natuurlijk waar een verhaal aan hangt als je het hebt over FC Twente en Guidetti. Want aan het begin van het seizoen leek hij gewoon in Enschede te gaan voetballen. Tekende ook een contract. Zag daar uiteindelijk vanaf. Verlengde zijn contract bij Manchester City. En de club uit Engeland heeft Twente schadeloos gesteld. Door toch nog een miljoen euro te storten richting Enschede. Nou ja, daarmee waren alle rijen gesloten. Uiteindelijk leende of verhuurde Manchester City hem aan Feyenoord. En dat legt Feyenoord geen windeieren. Want hij heeft er al 9 in liggen dit seizoen. En is daar... De aanjager van het elftal. En dit was ook een prachtige goal van hem. Een echte spitse goal. Aanval over de rechterkant waar Bakal Brama afschudt. Op de achterlijn aan de, die rechterkant. Vervolgens die bal iets teruglegt. En dan met één voetbeweging legt hij eigenlijk de twee centrale verdedigers in de luren. En ook nog eens Michailov. Dus drie man met één voetbeweging het bos ingestuurd. En de 1-0 voor Feyenoord. Nu wordt hij weer diep gezocht. Guidetti gelijk de handen omhoog. Als dank richting Bruno Martensindi. Maar die bal is zo hard. Daar kan helemaal niemand bij. bal is over de achterlijn. En Twente Gaat via Geiloft de doeltrap nemen? Doet dat kort richting Douglas en Wiskerhof? Dan zakt Feyenoord weer in. Zo tot rond de middellijn. Alleen Cabral en Guidetti staan daar iets voor. Om ervoor te zorgen dat er toch nog enig jaagwerk en enige druk wordt uitgeoefend op die defensie van FC Twente. De bal gaat weer terug naar Landstraat. Nu steekt ook El over richting Douglas. Nou, die blijft dan rustig. Vind Rosales aan de rechterkant rond de middellijn. Ook die krijgt de bal voorwaarts. Nou ja, voorwaarts is één. Maar dan ook nog eens een keer iets goeds bedenken. Dat is twee. Het gaat wel richting John. Maar Nederland de linksachter, zit daar keurig tussen. En via Mulder is de bal nu wel weer bij FC Twente. Omdat dienstlange bal eigenlijk helemaal niets oplevert. Douglas komt nu met grote passen richting de middenlijn. Speelt Brama aan. Brama achtervolgt door Bakal aan de linkerkant. Wacht Chatli. Ja, dan gebeurt er vaak wel wat. Chadli komt nu naar binnen. Chadli nog altijd. Legt de bal breed. Landsaat zou kunnen schieten. Landsaat schiet ook. Maar schiet uiteindelijk naast de goal. Hij die de wedstrijd vorig jaar besliste met vanaf die afstand een keurige lop over Mulder heen. Schiet nu naast. En daarom blijft het na 12 minuten bij Feyenoord Twente 1-0. NAC, AZ, Richard van der Made, evenwicht in de score ook op het veld. Nee, niet echt. Het is AZ dat duidelijk beter heeft. Nu al veel controle heeft over de wedstrijd. De meeste duels ook wint. En NAC Breda dat is zeer onnauwkeurig slordig aan dit duel begonnen. Af en toe natuurlijk wel wat over de helft van AZ geweest. Maar het heeft nog niet geleid tot kansen voor de thuisploeg. Wel voor AZ een aantal minuten geleden. Charlie Zon Benschop die dus vandaag een basisplaats heeft, ging langs twee man. Gorter en Buis. Maar stranden vervolgens op. Ten Rauwelaar, de keeper van NAC, nu proberen weer Benschop te vinden. De paas van Wernbloem was dat. En dan is het. NAC, want die paas was niet nauwkeurig. Nak dat weer kan overnemen. Via ten Rauwelaar gaat de bal naar de linkerkant. Naar links Gorter. Gorter naar Schilder. Schilder vervolgens naar Buis. Dan wordt er meteen weer gejaagd door drie, vier spelers van de AZ. Heeft Bottegine direct uh, moeilijk. Maar ziet hij toch dat uh, Koenders daar uh, vrij staat aan de rechterkant. Milano Koenders met een paas richting Jozefzoon. Die bal is veel en veel te hard weer. Erg onnauwkeurig van uh, Nak Breda en dus weer balbezit aan de andere kant voor AZ. Met mooi Zander die wat meters kan maken. Totaal niet wordt aangepakt door de centrale spits. Dat is opnieuw het kolk bij Nak vandaag. Gaat de bal naar de linkerkant waar AZ dan weer kan opbouwen. Bonifatia jaagt wel, maar Klavan ziet geen afspeelmogelijkheden. Speelt de bal weer terug naar mooi Zander. In de middencirkel even wat minder tempo nu in het spel van AZ. Reinen nu ook nog steeds op de eigen helft wil Benschop in Pazen, maar die komt ook niet naar de bal toe. Vervolgens uh, speelt Reijne de bal dan maar weer terug naar uh, Moisander. Moisander Klavan. Klavan steekt de middenlijn over. Nu kan er wat tempo in de aanval komen richting uh, Benschop. Die uitgeweken is naar de andere kant. Nee, het is uh, Altidor, Altidor nu met een uh, schijnbeweging. Speelt de bal terug naar uh, Wernbloem. Wernbloem zou wel eens kunnen schieten van afstand. Komt het schot. En daar is dan Ten Rouwelaar met uh, de rechterhand. eerste prima schot van uh, AZ uit de tweede lijn. En de tweede kans al voor de ploeg van Gert-Jan van Beek. Aanval is nog niet voorbij. Daar gaat uh, door weer, maar hij loopt zich dan vast op Bottegien en vervolgens op Gillis. En dan probeert Nak weer uit te verdedigen. Maar het gaat allemaal heel heel moeizaam bij Nak. Weer vangt AZ op met palsen. Bal wordt weggekopt in de verdediging. In het strafschopgebied door Buiz. Opgepakt weer door uh, AZ. En zo komt Nak nauwelijks onder de druk uit van uh, AZ. Benschop probeert dan uh, weer uh, wat uh, druk te zetten. En weer is Nak Breda de bal kwijt. Maar nog altijd geen doelpunten. 13 minuten zijn we inmiddels bezig in Breda. En Nak heeft het heel moeilijk in de begin. In fase. Koeman op voorsprong tegen Adriaanse in de Kuip, Ronald van der Geer. Door de doelpunt na acht minuten van John Guidetti. Nu moet Twente iets verzinnen. Chatley, lange bal vanaf de linkerkant. zien door Bruno Martensini. Nu kan Feyenoord eruit. Oh bakal, dat doe je niet goed. Zomaar in de voeten van Rosales rond de middenlijn. Direct weggestuurd John. Randstrafschopgebied aan de rechterkant. John heeft nog een beweging waarmee hij Nederland kwijt is. Legt dan breed op Janko. Janko breed op Wisgahof. En dan zit Ron Vlaar ertussen. Het is misschien wel de eerste echte fatsoenlijke aanval van FC Twente. Na een kwartier spelen eigenlijk op een aardige aanval van Twente waar John Bidetti twee keer bij betrokken was. Maar uiteindelijk kon het niet doeltreffend worden afgerond door Leerdam die de bal naast schoot. Nu een uitbraak van Feyenoord dat een hoger tempo hanteert. Ik moet zeggen dat het tempo bij Twente niet al te hoog ligt in de beginfase van deze wedstrijd. Cabral nu met Tindalli in de buurt. schuiven Ze op richting het strafschopgebied. Nog wel ter hoogte van de zijlijn. Dan komt Leerdam daar overheen. En dan wil uh, Cabral dan best in dat spel betrekken. Maar gaat dat buitengewoon ongelukkig en gaat de bal uiteindelijk over de achterlijn. En levert deze inspanning van Feyenoord dus slechts een doeltrap op voor uh, FC Twente. Maar je zag het net, het ging uh, mis bij uh, Karim El Amadi of bij Bakal. En dan direct uh, het, uh, het balletje van uh, Rosales richting Ola John. Ja, dat levert er dan bijna gevaar op. Dat is waar Twente het eigenlijk van moet hebben. Want de organisatie van uh, Feyenoord staat heel erg goed. En het is aan Twente om te bedenken om daar doorheen te komen. En tot nu toe met dat lage baltempo... Weinig beweging, lukt dat niet. Misschien dat zelfs Luc de Jong wel wat ver weg staat van de achterste lijn. De middenvelders staan eigenlijk vast. En dan zal de Jong toch degene moeten zijn om die bal te komen halen. Alleen hij staat helemaal naast Janko en dan is hij bijna onbereikbaar. Ja, zo komt Twente eigenlijk niet aan voetballen toe. Nu Douglas met de bal richting de Jong die even uitzakt. Achtervolg direct door Bakal. Halverwege de helft van Twente gaat de bal via Douglas weer terug naar uh, Michailov. Nee, het, uh, het is Feyenoord dat uh, de betere ploeg is in uh, de eerste 16 minuten. Dat uh, zien we ook aan de scoren. Want de Rotterdammers staan met 1-0 voor door die goal van Kwidit. En AC AZ, de thuisklub, houdt tegen. De uitclub valt aan, Richard. Zo is de situatie. 15 minuten zijn we onderweg. AZ opnieuw het balbezit op eigen helft. Met uh, mooi Zander. AZ dat domineert. Dat de lakens uitdeelt. Tot nu toe in dit duel twee kansen heeft gehad. Maar dus nog geen goals. Nu de bal aan de linkerkant naar Paulsen. De linksback, Maar hij speelt eigenlijk linkshalf. Gaat er weer vandoor met die prachtige versnelling. Paulsen met de voorzet. Dan moet Maher gaan schieten. Dat doet hij ook wel. Maar raakt de bal niet goed met zijn linkervoet. Hoog over en eigenlijk ook naast het doel van Nak. Dat was wel weer een aardige aanval hoor van AZ. Via Paulsen over de linkerkant. Maher had daar alle ruimte. Om misschien ook wel de bal aan te nemen. Maar probeerde de bal in één keer te schieten. Dat was misschien als ik hem zo terugkijk in de herhaling ook wel de beste optie. Maar Maher raakt de bal dus niet goed hoog over. En ook nog eens naast. Nu weer ten Rouwelaar, De keeper van NAC die lang wacht met de uittrap. Dan schuiven de spelers van NAC wat op. Richting de middenlijn. Wordt de bal door Kolk gemist. Opgevangen door Bonifacia. En terug naar Koenders. Aan de rechterkant van het veld op de eigen held. Weer Bonifacia die nu de ruimte zoekt. Aan de rechterkant probeert daar zijn directe tegenstander uit te spelen. Dat mislukt dan weer. En dan gaat de bal gewoon over de achterlijn en kan... Of wordt daar een vrije trap gegeven? In elk geval mislukt de aanval van Nak opnieuw. Ja, het is inderdaad een vrije trap voor AZ aan de linkerkant van het veld. AZ dat deze wedstrijd misschien wel snel wil beslissen. Donderdag natuurlijk in de Europa League nog de zware wedstrijd gespeeld tegen Kharkiv. En misschien dat Gert-Jan Verbeek wel heeft gezet. Direct veel druk zetten, proberen op jacht te gaan zo snel mogelijk naar de goal. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het spel van AZ het hele seizoen al. Alhoewel de laatste weken het allemaal wat minder loopt bij. AZ de vorige uitwedstrijd bijvoorbeeld nog kansloos verloren met 5-1 tegen Heerenveen. Vooralsnog lijkt daar geen sprake van, want AZ is de betere ploeg na 17 minuten. 0-0 nog, dat wel, in Breda. Nou, ruim een kwartier speler staat er bij Willem Zetter tegen Cambuur in de Jubilee League. Nog altijd 0-0. We gaan weer naar de Kuif. Feyenoord FC Twente, Ronald we het begrip Lakens uitdelen ook hier uh, hanteren. Het kan overigens beter gaan over dekens. Dan is uh, Feyenoord de ploeg die dat doet staat met uh, 1-0 voor na 18 minuten en heeft eigenlijk ook nog wel de betere mogelijkheden gehad. Zojuist weer Cabral weggestuurd door El Amadi. Uiteindelijk toch uh, volgens de regels gestuurd, vond Liesveld in elk geval door uh, Tindalli. Later kreeg Feyenoord wel een vrije trap toen een overtreding werd gemaakt op uh, Karim El Amadi. Feyenoord dus net als vorige week snel op een uh, 1-0 voorsprong. Toen viel het na ongeveer een kwartier veld, veld terug. Nu niet en moet de uh, Twente toezien hoe Feyenoord daar weer is met schaken op, probeert een bal te geven op Bakal. Doorzien door Rosales. En nu zou Twente eruit kunnen via Landsaat, Rosales en John. Rond de middenlijn kan die aannemen omdat Bruno Martens in die wacht. En dus kan John die bal aannemen. Is nu een meter of tien over de middenlijn. Komt dan van rechts naar binnen. En paas naar de linkerkant. Daar wacht uh, Nasser Chatli. Chatli heeft ook de ruimte voor een actie. Komt dan ook weer naar binnen. Paas de bal vervolgens weer breed naar John. John kan gaan schieten. John schiet, maar John schiet voorlangs. Dit was een aardige kans voor uh, FC Twente. Hè. Wat opvalt is toch de zee van ruimte die uh, de beide aanvallers van uh, FC Twente dan hebben. In eerste instantie is daar die twijfel bij Bruno Martensindi. Als die bal in de ruimte komt tussen hem en John in, moet ik instappen of niet? Nou, hij doet het niet. John past vervolgens naar Chatley en die heeft ook zo'n dus ruimte voor zich. De twee combineren nog een keer. En dan uiteindelijk dus die bal van John voorlangs de goal van Feyenoord. Erwin Mulder. Keeper mag nu een doeltrap gaan nemen en doet dat niet goed als dat, tenminste, springt de bal over de zijlijn. Dat moet dan toch geen voortegen zijn voor de slapte, zal Ronald Koeman denken. Twente probeert zich natuurlijk te herstellen. Het is 1-0 voor Feyenoord. De goal werd al vroeg gemaakt door John Guidetti. Tegenstander van Ajax in de Europa League, of misschien ook weer niet... zoals u misschien gehoord heeft, maar daar weten we nog niks van. Manchester United in ieder geval hebben we het over... nadat Manchester City weer tot op twee punten in de Premier League... door een 2-0 overwinning bij QPR, bij Queen's Park Rangers. Later op de middag speelt overigens Manchester City... een lekker wedstrijdje tegen Arsenal. Gaan we weer even terug naar Richard van der Made in Breda. NAC tegen AZ. 20 twintigste minuut nog al steeds is het 0-0. Zojuist een foutje aan de kant van AZ. zonder die de bal te kort terugspeelde op ST-Ban de doelman. Die vervolgens wel goed oplette, Zeer alert reageerde voordat Leurling gevaarlijk kon worden. Maar dat was een kans voor NAC Breda dat er nu weer vandoor gaat. Aan de rechterkant van het veld met Koenders paas de bal kort naar Bonifacia. Bonifacia dan weer met een diepe bal richting Jozefzoon. Maar dat wordt goed doorzien door Pals in de linksback van AZ. Dan een paas naar Altidoor. Mislukt. Nak nu in een fase dat het even wat meer balbezit heeft. Achterin met Bottegien. Bottegien-Leurling weer terug. Omdat er gejaagd wordt door AZ zijn er... Weinig afspeelmogelijkheden voor Nak en worden ze direct weer flink onder druk gezet. Nu dan ten Raula weer. Komt Bottegin de bal halen. Bottegin met wat ruimte. Maar wie komt in de bal? Het zijn er maar heel weinig spelers van Nak die vragen. Dan is het Leurling weer vrij slordig. Wordt wel aangetikt van achteren en een vrije trap voor Nak Breda. Een wedstrijd overigens vanmiddag in Breda die ook wordt bekeken door de bondscoach van Rusland. Dick Advocaat. Waarschijnlijk heeft hij een vrije dag, maar hij zit de outcoach. Trouwens natuurlijk ook van AZ hier vanmiddag in het Radvaal. Verlegstadion op de tribunes. Nak Breda heeft het bal bezit met Gorter. Die paast de bal dan weer terug naar Ten Rauwelaar. Heel veel ballen die teruggaan naar de keeper van Nak. Dan moet een lange bal gespeeld worden. En dan is het meestal AZ dat weer opvangt. Via Reijnen. dat is nu ook het geval. Naar nou Maher, die natuurlijk handig is. Maher terug naar Benschop. Benschop dan weer terug naar Zander. Zo schiet het niet op bij AZ. Nak dat een beetje inzakt. Dat de ruimte is klein houdt. En AZ nu in een iets mindere fase. Tempo ligt wat minder hoog dan in de eerste tien minuten. Via Wernbloem gaat de bal naar Paulsen. Paulsen weer naar Mooijzander. Zander met de bal aan de voet. Steekt de middenlijn over. Natuurlijk kan wat meters maken. Hij is nu richting het strafschopgebied gekomen. Combinatie aan de linkerkant nu met Holmen. Holmen richting ten Rauwelaar En dan net even te hard voor zich uitgespeeld. Ten Rauwelaar pakt de bal. Vervolgens vrij simpel. En zo blijft het na 21 minuten. En een klein beetje. Nog steeds 0-0. En is AZ de baas hier in Breda. Shoot them down, turn around Van even geleden natuurlijk, hè? Moni, moni van uh, Tommy James in de shotdals. Aha. Ja. De Nederlandse judoka's zijn op de zondag van de Grand Prix... Eh, het Grand Prix-toernooi in het Chinese Queen Dao snel uitgeschakeld. Bluk voorbij en ging gingen de klasse boven de 100 kilogram... meteen in de eerste ronde onderuit. Tegen respectievelijk Angel Parra uit Spanje en Juri Krakowetski. En die komt uit Kirazigië. Uh, Carola Uilhoed wonnen haar eerste duel met uh, Arana, Rania El Kalali uit uh, Marokko op Yuko, maar moesten de kwartfinale haar meer herkennen in de Chinese judoka Yi. Kang. En wat makkelijker bericht gaat over zwemmen bij het prestigieuze Jewel in the Pool. De strijd tussen de zwemmers van Europa en Verenigde Staten... heeft het Europese team op de 400 meter vrije slag een wereldrecord gezwommen. Equipe van kopvrouw Ranomi Jojo kwam in dat land... tot een tijd van 3,27, 53, 0,69 onder de mondiale toptijd van het Nederlands team. Maar u snapt het wel, de, de prestatie van het Europese team wordt niet erkend... omdat de zwemsters uit verschillende landen komen. Zo wordt het vervolg van de voetbalwedstrijden...